Dieven hebben afgelopen nacht in Parijs een werk van de Britse kunstenaar Banksy gestolen, meldde Franse media. Het gaat om een zeefdrukwerk op een nooddeur van concertzaal Bataclan, waar in 2015 bij een aanslag 90 mensen werden gedood. De dieven zijn gefilmd door een bewakingscamera. Ze zouden het werk met slijpmachines hebben verwijderd van de deur en per vrachtwagen hebben afgevoerd. Afgelopen juni werd er ook al een werk van Banksy gestolen uit een galerie in Toronto. Ook die diefstal is gefilmd.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 Natuurlijk. Dat allemaal vanaf de Torweg hierna. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Mijn naam is en Heij. Entertainment 4 tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 en natuurlijk op TV-Tekst. Met het uh, Richie Povery uh, Richie en Povery moet ik zeggen, en hun hebben het over ma ma mama ma Maria Ma ma. ma, mama, mama, mama, mama Maria. Richie en Poveri. Oftewel, Richie en Poverty, We uit uh, Bella, Italia. Maar dit is vanaf de tolweg 10a natuurlijk. En uh, wij gaan verder met een uh, uh, uh, lekkere country. Uh, ja, van Willie Nelson. En uh, je hoort hem al. You will always on my mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. I made you feel second best. You did, you Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little thing. Have said and done. I just never took the time when you were always. Should have said it. Down. om weg te dromen. Ja, en we gaan verder met uh, Vaya Condios en nee, na, na Na. Ja, het zou je maar gebeuren. Net het nieuwtje. Een onbekende die legt gewoon 160.000 euro op de altaar van een kerk in Duitsland. En dat allemaal in Beieren. Ja, het zou je gebeuren. Maar wel leuk, uh, leuk gedaan, ja. I got on the phone and called the girls me with curly pearls, na In my high heel shoes and fancy fads I ran down the stairs, Hailed me a cab Going na na na Na na na na Na na na na Na nah, nah, nah. Oh na na Na na na nah, nah, nah. Vanaf de volweg hierna. En als je denkt, nou ik ga naar de, naar de Thalassa Hier uh, is momenteel. Uh, ja, gaat die verbouwen? Vanaf 28 januari tot 18 februari is die dus gesloten. Dus niet doen. Dan sta je voor een dichte deur. Het is fijn, de zon schijnt of En het feeling is layback.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 cry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 cry I am should I Ze waren een petitie gestart voor Loekie de Leeuw. Voor de, de ouderen onder ons, ja, die kennen dat vast nog wel. Ja, en, en, en, en ja, die petitie is aangeslagen. En nu denken ze er dus over voor de terugkeer van Loekie. Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders... En soms nog meer van haar. En ja, dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat. Maar als je gaat, vergeet mijn hart niet mee te nemen. Als je gaat, waarvoor moet ik dan nog leven als je gaat? Zeg niet, je houdt niet meer van mij. Zeg gewoon, het moet zo zijn dat je gaat.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 Contact opnemen met de Erik Jaspers. En ja, de plaatjes van uh, de gebroeder Ko. Yummy Yummy. Yummy Yummy. Yummy Yummy. Op het kant wel met je tegen. I'm Lekker, yummy, yummy. Ik vind je yummy. Jij vind je yummy. Jou vind je jommie. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En we gaan verder met André Hazes junior. En uh, ja, laat me niet gaan. Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Frit Heij, Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, we proberen Erik Jasmussen te rijken. Maar helaas gaat dat eventjes nog niet lukken. Het antwoordapparaat is het gevolg. Dus ja, we praten. We blijven het proberen. Want, het spijt me Dat ik oneerlijk ben geweest Het spijt me Dat het vertrouwen niet genest Oh, het spijt me Dat ik je verdrietig heb gemaakt Nog het allermest Oh, vergeef me Voor wat ik jou heb aangedaan Vergeef me ik kon de verleiding niet weerstaan, Overgeven me. Weet dat ik mezelf nu voor mijn kop zou willen slaan. Maar geef me nog een laatste kans om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks in liefde terug verdiend. Als je denkt dat het niet meer gaat, verlaten we. Als het je onverschillig laat, overlaten me. Als je voor jouw gevoelen vijand voor je staat, maar omhelzen me. Als je nog steeds bent wie je bent, omhelzen we.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 Junior. En laat me niet gaan. We gaan verder met Anastasia en One Day in Your Life. I know That's just the way it goes And you ain't right For sure You turned your back on love For the last time It won't take much longer now stronger. Way door Federico. En die wilde een plaatje horen. Een lekker zomersplaatje van Julio Iglesias. En hij had het over... Hey. Hey. Nou, daar komt hij dan. Wat anders, hoop ik. Julio, Julio, wat ben je dan? Nou, Julio wil nog niet. Nou. Weet je, we gaan het zo nog een keer proberen dan. Proberen, aangevraagd door Federico. En uh, ja, hey! hij doet het, hij doet het! Julio is er weer. En dat allemaal vanaf de tolweg Tina. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren op die 106.9, 104.5 op de kabel. En TV-tekst. En natuurlijk mag je altijd mailen. Hey, no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir. Que siento por ti. Ver, ¿de qué te siento niet ti. mij. Ik dat je vale niet voor mij bent. Ik weet dat je niet voor mij bent. Ik weet dat je niet voor mij bent. Ik weet dat je niet voor mij Ik Ahora que no estoy ya junto a ti, zit, dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz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 Voor por orgullo En eh, eh, eh. De qué te vale meer zo ahora Het ahora no estoy meer zo ti, Het dirás? niet Ahora que ya todo en que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amor Siempre fui yo Y a ver tú nunca me has querido y a lo de que nunca he sido tuyo y a lo de Pues solo por orgullo ese querer Y a ver tú nunca me has querido ja Ja, Heerlijk nummer. por favor. Hey. Hey, hey, Julio. En dat was Julio... Goede Glesias en dat allemaal vanaf de tolweg. Ja, hij was eventjes aanwezig hier ook. Ja, en een heerlijk nummer werd aangevraagd door Federico. En uh, ja, we gaan even een, uh, ja, nog een plaatje draaien van uh, Jolanda Zomer en uh, weer in de wolken. En daarna gaan we eventjes, uh, ja, Bernardine Waterloo bellen. in ieder geval een stukje beter. Jolanda. Of Jolanda. Ja, Bernadine. Jolanda ik, ik, Zomer. Dat was het. En we hebben aan de telefoon Bernadine. Oh, Bernadine. <laughs> Hallo. Hallo. Ja, ik, ik gooi er even de namen door elkaar. Ja, ik geef <laughs> het niet. ja. We bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, laatst uitgebrachte zing vergeten te leven. Ja. Ja. Is het jou overkomen? Ehm, um, eerlijk gezegd? Ja? Ja, een beetje wel. Oh, ah, oké. Okay. En dat vanwege kinderen of? Uh... Alles. Alles, alles ook. Alles, ja, alles, okay. alles, alles komt bij elkaar. Werk, uh, kind. Uh, ja, dus, Ja, je bent eigenlijk alles tegelijk. Oké, okay. je zit in de auto, denk eigenlijk ik? Kan het. Ik zit in de auto, ja. Ja, dat dacht ik al. Onderweg naar een optreden? Nee, onderweg naar huis. Aha, vanaf het werk. Ik ben. Ja, ik ben net vrij. Ah, oké. Okay. Wat, wat voor werk doe je er daarnaast, als ik mag vragen? Ik sta op de markt even kant Vlaams Friet. Aha, lekker. Momenteel. Ja. ja, daar heb ik momenteel wat trekking, maar je zit er ver weg. Ja, nou ja, dan kom je gewoon gezellig een keer een weekendje Groningen. Mm, dat is ver weg hoor. Ah, <laughs> ja, valt wel mee. Een mm, kleine 2,5-honderd uh, kilometer. Is te door? Mm, ja, dat wel. Maar inderdaad, dan moet je dan moet je een weekend ervoor uittrekken. Ja, dan moet je gewoon een weekendje gewoon even gaan boeken en dan zeggen van zo. Nou, dit weekend krijg je helemaal niks. En waar dan in Groningen? Ik even... Oh in nee, de stad. Oh, oké. Okay, in de in de de, de, de, de stad van Groningen. Ja. Aha. Hé, hey, uh, ja, dan komen we eventjes op jouw uh, jouw single. Mm -hmm. uh, Ja. Is dat uh, uh, de ja, Nederlandse versie van de single die je eerder hebt uitgebracht in 2005 in Duits? Nee. Ah, oké. Okay. Nee, het is een heel nieuw nummer. Ah, oké. Okay. Nou, omdat jij ook uh, natuurlijk Duits, uh, Duits hebt gezongen in 2005 ja. heb ik hier. Ja. En, uh, en, en, nog een, en nog een nummertje in het, uh, in het Engels voor mij. Doe de boe. Nee, dat is ook in het Duits. Oh, is dat ook thuis? Ja, dan uh, heb, ik niet thuis. heb ik niet goed opgelet. Nee, dat maakt niet uit, dat is helemaal niet <laughs> uit. heb oh, ja, uh, je huiswerk wel gedaan? Uh, ja, nou ja, een klein beetje. Nou, hey, we, we, we, we, we hebben tegenwoordig een heleboel uh, met, met computers, dus. Ja. Hey, en, uh, ja hoe, uh, hoe is het eigenlijk ontstaan, uh, dit nummer? Uh, is dat jouw idee? Of uh, ben je zelf aan, uh, aan het schrijven gegaan? Uh, of, of heb je daar hulp bij gehad? Ja, we hebben het samen gedaan met Niels Linkbeek van Master Sound Studios. Ja. zijn we om tafel gaan zitten en uh, hebben we muziek gecomponeerd en een beetje van alles bij elkaar gegooid en zo is het hem eigenlijk ontstaan. Ah, oké, okay. en, en nou alle tevredenheid denk ik? Ja zeker, ja. ik ben er super tevreden over, hij gaat ook heel erg goed, dus ik heb uh, behoorlijk veel uh, interviews staan, uh, studiobezoeken dus ja, ik, ik mag niet klagen ondanks dat ik er twaalf jaar uit geweest ben. Twaalf jaar? Twaalf jaar. Puh. En 12 jaar vrieg verkopen ja. of... Uh... Ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Wat dat he? doe ik al uh, bijna 30 jaar. Oh, oké. Okay. Dus eigen kraan, neem ik aan. Ja. Oh, oké. Okay. ja, ja. Familiebedrijven. Ja, ja, ja. Ja, ik snap hem. Dit. Hé, uh, <laughs> hey, en... Ja, waarom, waarom ben je er zo lang tussenuit geweest dan? Ja, de opvoeding van mijn dochter, dat ging gewoon voor. Oké, okay, dus... Kijk, en nu, die... zit ze in de, in, nu zit ze in de puberteit en... Ja. Weet je, het wordt wat zelfstandiger. Dus nu kan ik haar ook een beetje los gaan laten. ze mm. zei van, mam, je nou, hoeft ja. niet te veel meer op mij te letten. Nou, dat zeggen ze en altijd we in weer, de puberteit. Ja, ja oké, okay, maar goed. <laughs> nee, we, ja, zijn we zijn zelf de ook pubers geweest. <laughs> ja, dat klopt het wel. Maar je hebt puberteit de, de tijd hè? Dus ja, ja, ja. is makkelijk man En dan moet ik heel eerlijk zeggen, die van ons is uh, heel makkelijk. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, volste vertrouwen erin. Ah, oké. Okay. Dus... Uh, met andere woorden, jij gaat uh, als een trein dadelijk achter elkaar wat singles maken. Nou ja, we gaan eerst maar eens even kijken wat deze nog gaat doen. Het ja. niet, gaat nog niet zo heel erg lang uit natuurlijk, maar... Ja, brainstormen en uh, ja, dat, uh, daar gaan we straks wel weer mee bezig, ja. Ja, wat ligt er al wat op de plank, of niet? Iets nieuws? Nog niet. Nog niet. Zijn er wel ideeën? Ja, ik heb wel wat ideetjes al samen met mijn man uh, al doorgesproken, maar... We moeten moet er nog even van komen. Ah, oké. Okay. En, en, en je man is ook uh, bekend? Ja, zeker. Mijn man die, uh, is uh, in Groningen uh, in omstreken sowieso heel bekend. Want hij de, doet uh, televisieshows en uh, heeft zelf een uh, radio-uitzending uh, elke vrijdagavond. Dus. Aha. Dus oude rots in het vak. Ja, zoiets. <laughs> hey, en, en ja... Wat, wat voor ideeën uh, kunnen wij verwachten van jou? Uh, ga, ga je ballet zingen? Ga je uptempo zingen? Uh, ja. Wat kunnen wij verwachten van jou in de komende tijd? Ik denk allebei wel, want ik vind allebei wel heel erg leuk. Ja. ja de, de, de keuze wordt dan eigenlijk wel heel erg moeilijk, maar... Ja, ja ik vind eigenlijk allebei vind ik het wel heel erg leuk. Ah, oké. Okay. Nou, ik, uh, ja, ik, ik, ik weet niet... Uh, wat, wat zijn jouw vooruitzichten? Waar kunnen ze jou vinden... Social media, Facebook, Instagram, Twitter, alles. Alles? Doe maar. Alles. Ook een eigen site? Nee, dat helaas niet. Oké, okay. komt hij er wel? of? Nee, misschien met de tijd, maar nu is het nog niet. Oké, okay. dus nog geen uh, discografie en biografie en... Nee, op Facebook kunnen ze ook al genoeg van me vinden, denk ik. En op ah. YouTube, ik heb een eigen YouTube-kanaal, dus. Uh, ah, oké. Okay. En uh, dat is uh, genoeg informatie. Ja, dus, dus uh, ook voor, voor boekingen en dergelijke kunnen ze gewoon op je Facebook, uh, uh, ja, jou bereiken. Ja. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat is in ieder geval belangrijk. Ja, zeker. Hey, en moet dan uh, een beetje in beeld blijven, hè? Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, precies. Hey, je weet hoe snel dat gaat? Ja. Heel snel. Social media is gewoon het belangrijkste deel wat er nu is. Ja, ik zeg altijd: ja, voorheen was het altijd mond op mond reclame natuurlijk. De beste reclame. Ja, maar ja, ja. ja klopt. Tegenwoordig is het uh, social media, dat gaat veel sneller. Ja. Dus ja. Hey, um, sta je nog uh, op podia's uh, deze zomer, dit jaar? Nee. Nog niet? Uh... Uh, nee, voorlopig is niet. Pas in juni. Dan uh, organiseert. Uh, in Zuidbroek organiseren ze een uh, grote feestweek, daar sta ik dan wel. Ah oké, okay. en dat is uh, met, met allemaal, allemaal uh, bekende Nederlandstalige artiesten neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Dus met een uh, twintigtal Nederlandstalige artiesten. Ja, want uh, Lucas en Gea waarschijnlijk? Eh, uh, waarschijnlijk. Ja, ik heb maar... geen idee. Ik heb nu nog geen idee wat er allemaal komt. Nee, oké, okay, maar die komen ook bij jou daar uit de buurt is. Ja, klopt. Dus dat, uh... ja. Weet je, we gaan hem lekker draaien nog voor het, uh, voor het nieuws van 6 uh, uur. Helemaal goed. En dan wens ik jou nog een uh, heel fijn weekend. Jij ja, ook. Uh, en geniet, geniet lekker van, uh, van de avond. Want ja, je bent lekker vrij nu. Morgen ook denk ik. Ja. Of moet je morgen ook werken? Morgen Vorig gaan we weer aan de bak. Oh, morgen ga je toch weer aan de bak. Oké. Okay. Nou ja. Dan zou ik zeggen, alsnog een goed weekend. Jij zelf en, ja, jezelfde, en uh, ja, bedankt voor dit video. Ja, en uh, graag tot de volgende keer en uh, wie weet met een, uh, een leuke promotour voor de radio, uh, kom, je, kom je hier ook langs. Nou ja, wie weet. Toch? Ja. En anders komen we ja. een keer een frietje halen bij jou. Nou, helemaal gezellig. Je bent altijd welkom. Oké. Okay. Hey, Benedette. Of uh. Benedette, Hé. Hey. Goed weekend. Goed weekend. Doei <laughs> hey. doei. Doe. Ludo. Voy de aquí para allá. Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimenta. Voy de aquí para allá. Ja, ik denk uh... We gaan het toch niet meer redden, het plaatje te draaien. Dus uh, dat doen we na het nieuws. Van uh, Bernardine Waterloo en Vergeten te Leven. Dus dat komt uh, na het nieuws van zes uur. Dus nog eventjes uh, een lekker nummertje van Julio. Un Sentimental dat a ti niet da igual, dat este niet o mal dat tengo niet meer wil, dat je niet meer dat je niet meer dat je niet meer dat je niet meer dat je niet meer quien dat niet Yo, y wil een woord. Ik heb een No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera woord. Oh, de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un heb een de aquí para allá Mirando hacia atrás